7 uur. Mariel Hageman met het NOS-journaal. Bij de deelstaatsverkiezingen in Noord-Rijn-Westfalen... stevent de partij van bondskanselier Merkel af op een forse nederlaag. De CDU komt volgens een eerste prognose uit op 25,8 procent... en dat is 8,8 procentpunt minder dan twee jaar geleden. De sociaaldemocratische SPD blijft volgens een eerste prognose... de grootste partij in Noord-Rijn-Westfalen met bijna 39 procent... Het was de vraag of de liberale FDP, waarmee Merkel de landelijke regering vormt, de kiesdrempel van 5% wel zou halen. Maar dat is gelukt. De Duitse Piratenpartij haalde ook genoeg stemmen om in het deelstaatparlement te komen. Tofik Dibi is inderdaad kandidaat voor het lijsttrekkerschap van GroenLinks. Dat heeft hij bevestigd nadat Haagse bronnen dagen geleden al hadden gemeld dat hij de strijd aangaat met fractievoorzitter Jolande Sap. GroenLinks slaagt er volgens Dibi onvoldoende in om mensen te raken. Hij geeft morgen om drie uur in Amsterdam een toelichting op zijn kandidatuur. De leden van GroenLinks kunnen via een internetverkiezing bepalen wie de lijsttrekker wordt. Die verkiezing is waarschijnlijk in de eerste week van juni, een paar weken voor het partijcongres van GroenLinks. In de Engelse voetbalcompetitie is Manchester City voor het eerst in 44 jaar landskampioen geworden. Dat gebeurde op de uitzonderlijk spannende slotdag van de competitie... City stond tot kort voor tijd verrassend met 2-1 achter tegen Queens Park Rangers... maar sloot de wedstrijd toch met 3-2 winnend af. Dankzij het betere doelsaldo liet City, stadgenoot Manchester United achter zich... dat met 1-0 won van Sunderland. RKC Waalwijk heeft verrassend de finale bereikt van de playoffs om Europees voetbal. De ploeg schakelde de grote favoriet FC Twente uit met 1-0. RKC speelt in de finale tegen Vitesse. FC Twente komt volgend seizoen toch uit in de Europa League... dankzij het Fair Play-klassement. Het weer vannacht droog, het koelt af na een graad of vijf. Morgen wisselen zon- en wolkenvelden elkaar af. Het wordt met 14 tot 18 graden iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. Kunt u mij precies vertellen hoe de brand is ontstaan? Dat heb ik gisteren bij uw collega al gedaan. 45 minuten lang. Moet dat echt nog een keer? Bij ABN AMRO krijgt u een vast contactpersoon voor elke schade die u bij ons meldt. Waardoor de afhandeling sneller en prettiger verloopt? Dat is een van de vele voordelen van je verzekeren bij je eigen bank. Kijk op abnamro.nl slash verzekeren. Verzekeren Anonu doe je bij de bank anno nu. ABN AMRO. Wordt geroerd door het Nederlands Philharmonisch Orkest...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 Maar toen ik erachter kwam dat daar plofkip drin zit, was ik zo etwas van... Nee, man! Schade! Plofkip! Kom op, Ichlo! Maak deze chickensticks nou eens echt ongelooflijk en wonderbaar! En haal die plofkip daar trouw. Meer weten? Kijk op wakkadier.nl. Kies voor een van de hoogste rentes van Nederland. Open nu de Spaar Online-rekening met een rente van 2,8% via westlandutrechtbank.nl of via uw financieel adviseur.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 Dit is Radio 1, VPRO, Bureau Buitenland. Een uur lang verdieping van het wereldnieuws. Met Harm Edebotje. Goedenavond en welkom bij Bureau Buitenland. Het enige programma op de publieke radio dat u een uur lang meeneemt over de grenzen. Met vandaag veel crisis en protest. Allereerst bij de buren in Noord-Rijn-Westfalen... waar de stemmers massaal tegen Merkel stemden. Duitsland mag dan het beste jongetje van de klas zijn. Veel Duitse steden staat het water aan de lippen. Griekse toestanden bij de buren. Verslaggever Fred Strohans ging naar de armlastige stad Woepertaal. Bijvoorbeeld, ze willen nu een um, tax op de bedten uh, liggen. Uh, als uh, iemand van uh, Holland of zo uh, komt hier... Uh, om in een hotel te slapen, moet hij vijf euro meer betalen voor het bed. Ja, zometeen om kwart voor acht... Fred Strobrans vanuit Woepertaal. En naast de Europese crisis staan we stil bij het ludieke... maar ook wanhopige protest van democratisch gezinde tegenstanders... van Vladimir Poetin, de nieuwe president van Rusland. Poetin vervalste de verkiezingen, onderdrukt zijn tegenstanders... en lijkt er nog mee weg te komen ook. Wat kunnen zijn opponenten nog voor elkaar krijgen? Dat tegenachten. Maar we beginnen met de veel grimmiger protestacties... van Palestijnse hongerstakers in Israëlische gevangenissen. Israël, die goede bondgenoot van Nederland... Het land dat demissionair minister Oer Rosenthal... van buitenlandse zaken in Europa zo goed uit de wind heeft weten te houden... heeft al jarenlang, zonder enige vorm van proces... Palestijnse tegenstanders in de cel. En zo'n 1600 Palestijnen zijn nu al weken in hongerstaking. Israël houdt in totaal zo'n 4600 Palestijnse gevangenen vast. Als een van de hongerstakers sterft, zo is de verwachting... zal het op de Westbank en in Gaza tot grote onlusten komen. Bij ons is Robert Soutrik, Midden-Oosten-specialist van het Middle East Research Associates. Um, Robert, we zeggen juur jij, hoe, hoe zijn die hongerstakers eraan toe? Um, het is natuurlijk afhankelijk van de lengte van de hongerstaking. Um, er zijn twee mensen in een uiterst kritieke situatie. Um, er wordt uitgegaan dat mensen maximaal 70 dagen... een hongerstaking kunnen volhouden. Uh, deze mensen gaat het over uh, 75 dagen... En nog eens zes anderen zitten in de buurt van de 60. Dus een aantal van de hongerstakers gaat naar een kritiek punt toe. Ja, vandaar ook dat mensen zich nu zorgen beginnen te maken ja. en dat het ook echt op de agenda begint te ja. raken, ook hier nu bij ons. Um, wie zijn die gevangenen en waarom zijn ze in de hongerstaking? Het zijn politieke gevangenen. Um, uh, zoals bekend, Israël houdt sinds 1967 uh, de Westelijke Jordaan-oever bezet. Dus al ruim 45 jaar. En. Um, het is niet alleen een bezetting, het is ook een kolonisatie... die die Palestijnse samenleving helemaal overhoop haalt. Eigenlijk die sa, Palestijnse samenleving helemaal onttakelt. En daar komt natuurlijk verzet tegen. En dat verzet is van een aard uh, demonstraties. Mensen die stukken schrijven, mensen die zich organiseren. Uh, stenen gooiende jongeren. Maar ook uh, heel weinig de laatste jaren gewapend verzet. Nou, uh, wij praten met name over politieke gevangenen. Mensen die niet gewelddadige uh, acties gepleegd hebben. Die op grote schaal door Israël... Opgepakt worden en dat is niet een recente politiek, dat doen ze al uh, vanaf het begin van de bezetting. En zoals u zelf in uw inleiding zei: 4600 op dit moment die onder die omstandigheden, onder zeer moeilijke omstandigheden, vastzitten. Ja, maar er zijn uh, mensen die ook zonder vorm van proces vastzitten. Dat verbaast me. Ja, er is een categorie daarbinnen uh, wat we noemen de uh, administratieve detentie, mensen die opgepakt zijn, bijvoorbeeld omdat ze zich tegen het regime uh, van Israël... in de bezette gebieden hebben opgesteld. Overigens gaat het ook om Palestijnen uit Israël zelf. Hoor. Een heel klein aantal van die 4600. Maar er zitten ook Palestijnen uit Israël vast. Uh -huh. Ook onder administratieve detentie. Uh, dat zijn mensen die uh, zijn opgepakt. En tegen hen is geen uh, beschuldiging uh, um, geuit. Ze zijn niet voorgeleid voor de rechter. Ze zijn voor een periode, door een militaire rechtbank... voor een periode van maximaal zes maanden worden ze vastgehouden. Maar die termijn kan steeds hernieuwd worden. Zo zijn er mensen die soms al jarenlang... in administratieve detenties zitten. Nou, Dat is natuurlijk een aanfluiting voor iedere rechtsstaat. Maar hoe kan dat? Waarom horen we daar niks over vanuit Europa bijvoorbeeld? Hoe ja, oefent uh, Europa uh, druk uit op Israël als het over deze detenties gaat? Nou, in ieder geval niet zichtbaar. Wie weet dat er achter de schermen wat gebeurt. Maar uh, ja, het, is, in het algemene beeld is dat um, er zijn regels in de wereld... en er zijn regels voor Israël. Is dat niet en, te en Europa... En, en met name Nederland de laatste jaren... die zal zeker niet Israël voor de voeten lopen... om dit aan de orde te stellen in, uh, in de geëigende chemia daarvoor. Is dat niet te cynisch? Er zijn regels voor de wereld en regels voor Israël? Nee, dat, bedoel, het feit alleen al... Laat ik dan even blijven bij deze politieke gevangenen. Het overgrote deel van die politieke gevangenen... komt uit de bezette gebieden, dus uit met name de West-Kurdaanhofer. Die zijn van God overgebracht naar Israëlische gevangenissen. Dat is een schending van de internationale rechtsorde. Want het is verboden om... Door een bezetter, mensen die ze vastneemt... mee te nemen naar het land van het moederland van de bezetter. He, dus dat is er één, dat zou, je, hm. zou je al moeten zeggen. Die administratieve detentie heb ik overgesproken. Dat is een aanfluiting voor iedere rechtsstaat. wordt niets tegen ondernomen. Hm. In de gevangenissen wordt gemarteld. Er is in Israël een comité tegen marteling... geleid door Joodse Israëli's... Het geeft dus aan dat er in Israëlse gevangenissen uh, veel werk voor hen is. Ja. En, en dat zijn allemaal zaken die, ja, die tolereren we. Die, die in andere gevallen zou dat tegen de, de politieke leiding gebruikt worden. zouden er eventueel strafmaatregelen aan verbonden worden. Niet in het geval van Israël. Ja. Wat gebeurt er als er daadwerkelijk Palestijnen gaan overlijden? Komt het dan tot rellen, zoals ik in de aankondiging zei? Uh, ja, ik denk wel dat het een grote schok teweeg zal brengen. Um, en het is ook eerder in de geschiedenis, recente geschiedenis gebeurd. Aan de vooravond van de eerste intifada in 1987... was er ook zo'n groot uh, protest van uh, Palestijnse politieke gevangenen. Ook hongerstaking. En dat droeg mede bij tot de context waarin toen... Uh, die volksopstand is uitgebroken. Ik denk dat we niet al te dramatisch... Uh, beelden van moeten hebben, want um, het is niet zo dat de Palestijnen in staat zijn op het ogenblik om zich uh, effectief te kunnen verzetten tegen Israël. Israël heeft het hele gebied onder controle, heeft uh, weliswaar zich uit de grote steden teruggetrokken, maar kan het hele gebied platleggen. Dus de, de, de protesten zullen zeer beperkt van aard zijn... maar ze zullen wel een diepe impact hebben. En dat komt op het moment dat natuurlijk alles vastzit. Mm -hmm. Israël geeft geen krimp als het gaat om iets van het begin van een oplossing voor te stellen. De Palestijnse leiding heeft veel van zijn prestige verloren. Eh, wordt ook uitgejouwd als ze zich op dit moment naar bijvoorbeeld protestbijeenkomsten begeeft... om daar ook het gezicht te laten zien. Eh, dus, dus er is een hele malaise sfeer en dat zou een verdere escalatie van die kwestie van politieke gevangenis... zou kunnen bijdragen tot, tot verhoogde spanning. Ik denk overigens dat Israël het zover niet zal laten komen. Dat wilde ik net vragen. Ja. Gaat Israël zover laten komen? Waarom nee, niet? dat denk ik niet. We hebben dat eerder dit jaar ook aangetoond. Toen waren er twee andere politieke gevangenen... die uh, op de rand van de dood zweefden. En toen is er snel een manier gevonden... om uh, ze uit de gevangenis los te laten... Um, Israël is een land wat het erg moet hebben van uh, zijn imago... met name richting de westerse wereld. Uh, ze loopt dus veel imago-schade op als dit verder escaleert. Dat is een van de redenen. De tweede reden is, ik weet niet of het u opgevallen is... maar de laatste maanden heeft Israël heel veel moeite gedaan... om de aandacht van de Palestijnse kwestie af te leiden... door heel erg... Te fulmineren tegen Iran en ja. het vermeende atoomprogramma van Iran, het nucleair. waar iedereen zegt dat het echt niet. Nee, maar ja. ik bedoel, dus en dat had, had een bijkomstig effect naar ons toe. Dat, dat werd alleen nog maar over Iran gesproken, niet meer over de, de, de nederzetting bijvoorbeeld en de onderdrukking. Voor in de het gezet plan. Zeker een van de overwegingen van Israël om daarvoor te kiezen. Ja. En um, je zou je eens kunnen voorstellen dat Israël er niet bij gebaat is om deze kwestie. Verder te laten escaleren, dat ze naar manieren als dus ook niet de zaak om zal gooien. Administratieve detentie zal blijven bestaan, politieke gevangenen zullen blijven bestaan. Ik bedoel, ze hebben er vorig jaar duizend vrijgelaten toen Gilad Shalit werd uitgeleverd. De Israëlische soldaat die jarenlang vast zat in ja. Gaza. Ja. Maar in februari alleen al zijn er 380 nieuwe Palestijnse politieke gevangenen opgepakt. Dus Draaideur Palestijnen? Ja. Dus, dus Israël zal alles doen om dat, uh, om dat te helpen escaleren zonder, -escaleren. Dat, -escaleren, ja. zonder dat er iets uh, werkelijk verandert in de situatie. Ja, tot slot, Europa doet niks, Nederland doet niks. Wat zouden we moeten doen? Het strekt zich uh, niet alleen uit tot de uh, uh, kwestie van de politieke gevangenen, maar um, het is overduidelijk. Laat het even heel simpel stellen: Israël overheerst Palestijnen, houdt Palestijns gebied bezet, niet omgekeerd het probleem ligt bij Israël. Dat, dat, dat is heel breed langzamerhand duidelijk aan het worden. En het enige waar wij op moeten blijven wachten... is dat er vanuit de internationale gemeenschap druk op Israël uitgeoefend wordt. Goed, hartelijk dank, Robert Soeterik. Zometeen om iets voor half acht... aandacht voor VPRO's Bob den prijs voor de beste voor het beste reisboek van het jaar. We spreken dan met twee van de genomineerden. Otto Hootshaus en Pieter Steins. Dat dus zometeen. Bellen met de wereld. We gaan naar het eiland Guam, Amerikaans grondgebied. 50 kilometer lang, 10 kilometer breed, in de grote oceaan, ergens in de buurt van China en de Filipijnen. Er wonen 180.000 mensen. En meer dan 2 miljoen bruine boomslangen. De eerste bruine boomslangen is vlak na de Tweede Wereldoorlog... als verstekeling met militaire goederen meegekomen. En inmiddels hebben de beesten bijna alle lokale vogelsoorten opgegeten. Ze veroorzaken stroomstoringen omdat ze in elektriciteitsmasten klimmen. En soms veroorzaken ze een enorme schrik als eilandbewoners naar bed gaan... en de enge beesten tussen de lakens aantreffen. Dat kan zo niet langer. Het Amerikaanse departement van landbouw op Guam... heeft de boomslangen de oorlog verklaard. Jacqueline Maris belde lokaal slangenbestrijder Diane Weiss. Het is een invasieve specie, het is niet natief en het veroorzaakt De slangen kwamen in Guam aan en aten alle vogels op. Daarna de knaagdieren en toen zijn ze aan de hagedissen en de geckos begonnen. Ze kwamen naar Guam en ze alle vogels Dus Ze leven op wat er nog is en dat zijn de skinks en de geckos. Ik, ik las ergens dat het in het oerwoud inmiddels behoorlijk stil is. Yes, it is quiet. There aren't a lot of birds in the forest at all. Het is spookachtig stil. Er zijn nauwelijks vogels meer. It is very strange. You can hear butterflies fluttering. It's so quiet. De inheemse boomsoorten verdwijnen ook. What also is impacted is the, the forest. Our native forest is not regenerating. Vogels en fruitvleermuizen bevruchten bloemen en verspreiden boomzaden. Maar de slangen hebben hen opgegeten. A lot of it stems from the fact that the snakes are here and they're eating the birds, they're eating the native lizards, it's causing these other things to happen. U werkt voor het departement van landbouw. Uh, hoe bestrijdt u die slangen? We, use traps. We, have a very trap. we gebruiken vallen met levende lokmuizen erin. You know, you have a pet mouse that you have to feed and water once a week, so it's very time consuming in manpower, dus so het maakt het very expensive. Het nadeel van de vallen is dat iemand de muizen eens per week water en voedsel moet brengen. Als we over een groot gebied het aantal slangen kunnen terugbrengen, is dat economischer. We vonden uit dat muizen met paracetamol erin de slangen doden. Daarna is er een lanceermechanisme ontworpen. De muizen met kartonnen vleugeltjes werden uitgeprobeerd flagging system so they get caught up in the trees to maximize the take from the snake. De laatste proef is met een soort slingers als een vlag. The latest, I think, design involves two pieces of cardboard and a flag in between and then that great silver trees gets caught in the tree. Zodat er vanuit de helikopter gegooide muizen in de bomen blijven hangen. Om zo zoveel mogelijk slangen te pakken te nemen. They either have helicopters or fixed wing planes. It's really in a developmental stage. This is a long process, step for step. I mean it's a long step-wise process to now that we know it works on a small scale, now we would like to how can we make this works for Guam? And it's biodegradable so that you're not leaving a lot of garbage left behind. The last question is is it not better om gewoon het eiland aan de slangen te laten en de mensen te verhuizen naar een ander eiland? <laughs> Oh, that'd be silly. Dat is dwaas. <laughs> that we can live here with the snakes. We kunnen met de slangen leven. Liever nog ook met de inheemse vogels, maar alleen met de slangen kan ook. There are a lot worse things in life than the brown tree snake. Als iedereen weg wil gaan, dan neem ik het eiland wel over. Like I said, Guam's a beautiful island. It's a beautiful place to live. If everyone else wants to move, I'll take the het ook verder gaat met de parachuutjes. Ik ben ervan overtuigd dat we daarmee het aantal slangen gigantisch kunnen terugdringen. De parachutes, however they're going to do that, however that develops, uh I do believe that we could reduce the numbers, we reduce the snakes En dat we dan weer wat inheemse vogels kunnen terugbrengen op Guam. U hoorde Diana Weiss vanaf het eiland Guam... voor al uw palmbomen, ruisende zee en heel veel bruine slangen. Nou, vanaf vandaag besteed Bureau Buitenland drie weken lang aandacht... aan de genomineerde voor de VPRO's Bob den prijs 2012. De prijs voor het reisboek van het jaar. Zes schrijvers zijn voorgedragen, waaronder Otto Holzhuis. Voor zijn bundel Vroeg of Laat komt het altijd goed. Verslaggever Chitske Musje sprak met Holzhuis en met zijn vrouw. Sommige schrijvers komen pas op late leeftijd tot bloei. Zo iemand is Otto Holzhuis, 78 jaar oud... en schrijver van talloze ikjes en korte reisverhalen voor de achterpagina van NRC. Ik merkte toen NRC, stuurde een eerst een, een vakantiebelevenis in... en die werd gretig geplaatst. Toen dacht ik, nou, ik weet er nog wel een paar. Meer dan 100 bijdragers verschenen er van hem in de krant. De reisverhalen werden vorig jaar gebundeld in... Vroeg of laat komt het goed. Het boek dat nu genomineerd is voor de Bob den 2012. Maar die verhalen waren er niet geweest zonder zijn vrouw. Ik ben Gerarda en uh, De baas van auto. De baas van auto, hij zegt het. Ja. Niet alleen is Gerarda vaak het stralende middelpunt in de reisverhalen. Ook speelt ze een belangrijke rol bij het schrijven van die verhalen. Dan kwam Otto bijvoorbeeld thuis met een verhaaltje. En dan zei hij, ik heb een nieuw verhaaltje hoor. En uh, wil je dat eens lezen? En dan ging ik dat lezen en dan zei ik, nou, volgens mij is het nog lang niet klaar. Het moet nog van alles veranderd worden. En dan gingen we dat samen aan de ronde tafel in ons huis, gingen we dat doornemen. Regel voor regel. En uh, totdat er dan uiteindelijk na uren of dagen een echt goed verhaal uh, was... Het is zo dat zij dus met mijn klankbord en kritica is. En uh, met een wandelende woordenboek. Uh, wat heb je dan meer voor aardige dingen op dit front? Het luistert door. Vroeger was Otto Holzhuis copywriter voor reclamebureaus. Nou, de, de, de echt bekende, is, uh, die steeds weer terugkomt, is. Uh, bloemenhouden van Mensen. Uh, van wanneer is die? Dat weet ik, die is denk ik wel 30 jaar geleden al. Nou, weet je die dus niet gehaald heeft, is beter laat dan dood. Voor langs een grote weg, dat was, daar kwam het aan. Koffiehag mag, is dus een hele vroege. En voor hij copywriter was, werkte hij voor de krant de tijd. Toen ben ik weggekocht bij de krant door een reclamebureau. En uh, die las een rubriek van mij in Tilburg, was dat, niet van het zuiden, over de kermis. En dat vond hij schitterend. En hij wilde met mij praten dan wil je koffie eruit worden? Nou, ik moest meteen veel minder werken, en twee keer zoveel bedienen. <laughs> dat was wel heel welkom. Maar nu is hij al een hele tijd met pensioen. En reist hij de wereld rond met Gerarda. Marokko, Cameroen, India, Honduras, Vietnam en nog vele andere landen. Ja, de reisbrus, je, je wil dat zien. Je wil dat, voordat het allemaal met je gebeurd is, wil je wil iets van die wereld gezien hebben waar je dan leeft. En vooral van de mensen. En om tot ontdekking te komen dat je eigenlijk maar verdomd weinig verschilt. Helemaal niet eigenlijk. Maar in een groepsreis voor bejaarden zul je dit echt niet snel tegenkomen. We hebben niet de behoefte om een leiband, de bezienswaardigheden langs te gaan. En dan vooral allemaal. En om zes uur op te staan en uh, s'avonds nog met z'n een borreltje te nemen. En dan uh, heel programma af te werken. Dat doen wij op ons gemak en rustig. En, uh, het, het zijn gewone dingen, het, is, het zijn gewone reisjes... En, op een of andere manier vinden de mensen dit er, erg interessant onderhoudend en leuk. Ik denk dan, in mijn verbeelding dat dat toch iets met schrijven te maken heeft. Inderdaad bezit Otto Hotshaus een scherpe pen. Om de vaak hilarische situaties waarin hij en zijn vrouw terechtkomen vast te leggen. Als wij de twee kleine oude meentjes daar in geslopen... dan worden ze ook net zo nieuwsgierig als wij zijn. En dan, dan kom je in alles verzeild. En het is ook... Ik heb het ook niet echt gemerkt dat ze echt heel, op een hele gemeene manier ons veel geld wilden afhandig maken. Nou, of zo. Nee, hoewel het wel opvallend is dat in elk verhaal jullie de, de, de oplichtende taxichauffeurs of pedelaars... Uh, of in ieder geval iedereen probeert iets van jullie gedaan ja, te krijgen tuurlijk. of geld ja, te krijgen. We en wel. jullie zijn feilloos in het, in het afpoeieren van die mensen. Ja, ze ja. Ja. <laughs> ja, ja, ja, dus krijgen geen kans. Maar ik hoop dat je ook te gelezen hebt dat we dat met humor doen. En mild. Zeker. Samen met oud politie Moes en zijn maatje Lou... verkennen we West-Java. We overnachten in Los Men en ontbijten met nazi-koren. Moes en Lou spreken onderling Soendanees. We verstaan er geen woord van, maar het is duidelijk dat het over geld gaat. Ons geld. We weten wel dat ze er een slaatje uit proberen te slaan... Maar daar zitten we niet mee, want wat te zien en meemaken is onbetaalbaar. Alleen moeten ze het niet te gek maken, zoals die keer dat Lou met een dikke reparatieleden rekening kwam aanzetten nadat we de hele dag hadden rondgehangen bij een garage waar Moes zo vol van onder andere werd genomen. Het is goed met je, zeg ik. Lou kende het niet vertrouwd met alle Nederlandse uitdrukkingen, concludeerde dat ik het goed vond. Ik hielp hem uit de droom op mijn uiteindelijke voorstel de kosten te delen... reageerde hij met een welgemeend... God zal het jullie betaald zetten. De winnaar van de bob de van vorig jaar, CS Notenboom... beschreef het reizen als een poging om de tijd te bezweren. Daar herkent het echtpaar Holzhuis zich wel in. Mm, ja, als hij bedoelt daarmee dat je gewoon het gevoel hebt dat je langer leeft door, door te reizen... dan ben ik het eh, rollen op mee met hem eens... Het is, uh, ik zal niet zeggen dat we ons van dagelijk leven vervelen. Er is altijd wel wat te doen. Maar het is zo weer zondag en het is zo weer maandag. En bij reizen worden dat, worden dat, worden dat langere tijdperken. En uh, in die zin bezweren de reis, de, de, de, de tijd. Dit heb je dus al gedacht om te gaan doen. Ja, het is altijd als je... Of tenminste, dat is mijn ervaring, als wij weg waren. Je komt daar aan. Je voelt je meteen thuis... En vervolgens uh, heb je daar je hele leven, zeg maar, in een ander land. En uh, dat, dat rekt zich uit, lijkt wel. Dat is altijd veel langer in je ervaring en in je beleving dan die drie of vier weken dat je weg bent. Dus als je terugkomt, dan is het natuurlijk hier weer heel normaal. Maar in je gedachten ben je dan heel lang weg geweest. Dat is het leuke daaraan. Dat bedoelde ik ook al, maar zij kan het mooie zeggen. Zij kan het mooie zeggen, ze. Otto Holzhuis, over zijn vrouw. Hij is de auteur van de bundel Vroeg of laat komt het altijd goed in gesprek, was hij en zijn vrouw ook met Kitske Musje. Het boek is uitgegeven bij de uitgeverij Hollandia. Kom 2 juni naar het VPRO Boekenfestival. Een dag vol auteurs, boeken en muziek voor VPRO-leden. Wim Brands praat met John Irving over zijn nieuwe boek. Tosca Nietering en Herman Koch zijn zomergast. En Kees van Kooten leest voor uit eigen werk. Kijk voor het hele programma en kaartverkoop op vpro.nl slash boekenfestival. Word lid van de VPRO en dan kan je naar het boekenfestival. Dat, dat blijkt maar uit deze promo. Hier aan tafel zit Pieter Steins. Welkom ook jij bent genomineerd uh, voor je boek Macbeth heeft echt geleefd. een Reis door Europa in de voetsporen van 16 literaire helden. Genomineerd voor de Bob ten Elprijs 2012. Gefeliciteerd. Dankjewel. Uh, je bent naast auteur uh, jarenlang chef boeken geweest bij NRC Handelsblad. En tegenwoordig sinds kort directeur van het Nederlands Letterenfonds. Hele overgang. Ja, dat is bijna niet dezelfde baan. Dat is <laughs> helemaal niet. En, en dan ook nog genomineerd voor een prijs. Um, je reist door Europa in de voetsporen van literaire helden... als Robin Hood, Macbeth, Willem Tell, Dracula, Cyrano de Bergerac. Waar komt je fascinatie met die legendarische figuren vandaan? Ja, omdat je ze overal terug ziet keren, denk ik. Dat is het belangrijkste. Uh, en <clears throat> de echte fascinatie komt van Faust... Daar heb ik eerder een boek over geschreven en dat vond ik zo'n prachtige figuur. Iemand die echt had geleefd, maar die je eigenlijk kende via literatuur en film en wat niet al. En toen dacht je, daar zijn er meer van. En toen dacht ik van, uh, daar heb je er een aantal meer van die je vaak tegenkomt. En uh, die ben ik eens op een rijtje gaan zetten. Dracula heeft hij echt geleefd? Jazeker. Ja? Vlad de Derde Dracula. Dracula betekent zoiets als uh, de zoon van de draak. En dat was omdat zijn vader die was in de orde van de draak verheven door de Hongaarse keizer. Uh, maar die heeft echt geleefd in de 14e eeuw, in 15e eeuw, in uh, Roemenië. En dat kasteel in Roemenië, is dat echt zijn kasteel? Nou, er is een, er is een kasteel wat is aangewezen als het Dracula-kasteel. En dat is een totaal Efteling-kasteel. Uh, maar je kunt naar een kasteel waar de echte Vlad Dracula heeft geleefd. En dat is ook wel een heel spannend kasteel... waar je 1200 treden voor moet opklimmen om uiteindelijk op een ruïne uit te komen die echt zeer imposant is. En uh, daar heeft ook de vrouw van deze flat uh, zich van de transen geworpen, wat ook wel erg mooi is. En je hebt er een fantastisch uitzicht over diepe kloven. En dan komt wel de mythe wel helemaal tot, uh, tot zijn recht. Ja, je ging dus ook op zoek naar Macbeth en naar Robin Hood. Ik, ik, die die hoofdstukken las ik en bij Macbeth eigenlijk heel teleurstellend weinig wat je dan nog terugvindt. Hè? Ja, wel, het, het kan nog erger, hoor. Uh, ik geef altijd als voorbeeld uh, dat ik ook achter Don Juan ben aangegaan... en dat je in Sevilla, waar hij ooit heeft geleefd... Uh, echt helemaal niets meer van hem tegenkomt. Uh, zelfs het stambeeldje dat er voor hem is opgericht... dat heb ik uiteindelijk nog gemist... Uh, mijn Beth, uh, daar is nog wel wat van te vinden. Alleen je moet wel je fantasie uh, laten werken. Je kunt bijvoorbeeld, als je goed zoekt, uh, kom je bij een duiventil. Dat is een, uh, ja, een soort kasteeltorentje. Uh, en die is gemaakt van de stenen van het kasteel van ja, ja, de vrouw ja, ja. van Macbeth. Nou, <laughs> ja, wat wil je ja, nog meer? Ja, ja. Dat is het 19e-eeuws uh, neptorentje, gebouwd van ouders. Okay. Ja, zo, oude zo dichtbij kom je er. Robin ja. Hood was andere koek, want volgens mij gaat van die M1 af daar in Engeland, bij Sheffield in de buurt. En je struikelt over ja. Robin Hood. Dan. Ja, Robin Hood is natuurlijk echt een soort uh, ja, Engels-icoon uh, geworden. En, uh, dat idee van iemand die steelt van de rijk om te geven aan de armen. Ja, dat, is, dat, is, dat spreekt zo verschrikkelijk tot de verbeelding. Dat ja. daar zich ook echt de toeristenindustrie. op een geweldige manier van heeft meester gemaakt. En dat zie je dus als je in Sherwood Forest komt. Dan is daar ook een soort klein. nou ja, pretparkje kan je het niet noemen. Maar wel echt helemaal gewijd aan Robin Hood. En dan word je uiteindelijk via een uh, prachtige weg. die langs allerlei oude eiken voert. naar de Major ook gevoerd. Dat is een gigantische boom, duizend jaar oud inderdaad. En die is ook zo groot dat je, je inderdaad kunt voorstellen... dat daar Robin Hood en zijn Merry Man onder hebben gezeten. En zo wordt die eh, boom ook verkocht. Dus ja. eh, dat is de boom van Robin Hood. Ja. I in het hele rijtje, uh, literaire helden, dat er je boek passeert... is daaronder is maar één vrouw, Pauline Johanna. En, en da daarvan is niet eens duidelijk of ze ooit echt in heeft bestaan. Terwijl dat toch volgens mij een maatstaf was om ja, in de te worden het opgenomen. Is, nou, het is in ieder geval de maatstaf is inderdaad dat je uh, dat er een gerede. Bij kijk bij al die figuren is een soort gerede twijfel, hoor. Die heb je bij Robin Hood, die heb je bij Faust, die heb je overal. En dat komt omdat ze natuurlijk in de jaren nadat ze echt hebben geleefd... op een geweldige manier door al die culturele dingen heen zijn gegaan. Mm -hmm. En dan ga je denken van dit zijn dus kennelijk een soort fictiefiguren geworden. Nou, bij in Johanna geldt dat heel erg. Het is inderdaad niet helemaal duidelijk. Ze heeft dan in de negende eeuw geleefd. De enige vrouwelijke paus die er ooit is geweest heel veel publiciteit gehad, om het zo te zeggen. Uh, veel ook tijdens de middeleeuwen. En dat was omdat ze eigenlijk werd ingezet... in de strijd tegen het katholicisme. Want, uh, dus, eh, als je het hebt over de, uh, de tijd van de hervorming... ja, dit was natuurlijk krankzinnig... dat er op de pauselijke stoel een vrouw had gezeten. Dat gaf toch wel de, de totale verlopenheid van het uh, katholieke geloof weer. En zo werd ze eigenlijk een soort uh, pion in die strijd daartussen... Ja. En zo langzamerhand werd het eigenlijk onmogelijk om te zien... of ze nou nog echt bestaan had. En als je dan heel goed al die stappen terug gaat nemen... ja, dan kom je wel aan een zekere twijfel... en dan kom je ook niet veel verder dan dat ze geleefd zou kunnen hebben. Wat altijd een mooi begrip is natuurlijk. Ja, Je schrijft in je voorwoord dat Europa voor alles wordt verenigd... door gedeelde cultuur, hè, die jouw oorsprong vindt in poëzie en proza... Is dit boek jouw hart onder de riem voor het huidige Europa en crisis? Van jongens, het komt wel goed. Er bindt ons meer dan we denken. Nou ja, jongens, kom het komt wel goed. Dat zou wel uh, erg naïef, ah, zijn. Wel goed, ja. naïef zijn om te denken. Uh, maar het is wel zo dat hè, als wij aan Europa denken... en zeker tegenwoordig, dan denk je alleen maar aan ellende. Griekse tragedie, Spaanse ellende, uh, weet ik wat er allemaal. Um, uh, Brusselse bureaucratie, laten we dat vooral ook, ook eventjes noemen. Hè, geldverspilling. Um, maar er is natuurlijk wel iets met Europa aan de hand. Er, er zijn een groot aantal uh, leden van de Europese Unie en die hebben toch een soort gemeenschappelijk iets gemeenschappelijks. En wat ze gemeenschappelijk hebben, dat is in de meeste gevallen echt die cultuur. Dat is inderdaad iemand als Dracula, die bekend is in Roemenië en de rest van het Oostblok. Maar die eigenlijk her is uitgevonden in Ierland. En die vanuit Ierland eigenlijk de hele wereld heeft uh, veroverd. Dus al dat soort dingen, grote figuren... die zijn eigenlijk over al die landen van Europa heen gegaan. En daar gaan dus die figuren die ik in mijn boek noem... die gaan daar ook eigenlijk over. Hè? Iemand als Roland, Hoeland... Uh, die vind je echt van Italië tot noord uh, uh, scandinavië en van Engeland tot, uh, tot het Oostblok. En dat geldt eigenlijk voor al die figuren. Goed. Pieter Steins, uh, wanneer wordt bekend uh, wie de winnaar is? 2 juni. 2 juni. Op dat festival waar op we, net, festival de, waar we de, net die proberen van hoorden. De. de VPRO Bob de Nauwprijs 2012. een van de genomineerden met je boek Macbeth heeft Echt Geleefd. Uitgegeven door Nieuw Amsterdam. Bureau Buitenland. De wereld van alle kanten. Dit is nog steeds Bureau Buitenland van de VPRO. Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Ga dan naar vilavpro.nl... en daar kunt u ook de hele uitzending terugluisteren... vanaf acht uur vanavond. En dan nu de voortwoekerende Europese crisis. Dat het moeizaam gaat in Griekenland, Spanje en ook Nederland nu, dat weten we. Ja. Maar Griekse toestanden in Duitsland, dat is nieuw. Een aantal Duitse steden en gemeenten zitten tot over de oren in de schulden. Zoals Woepertaal, waar Europa-redacteur Fred Strobans en collega Bettina Rieter van Deutsche een kijkje gingen nemen. De stad ligt in Noord-Rijn-Westfalen... waar de Christen-Democraten van Merkel vandaag een enorm pak slaag kreeg... tijdens de, deelraadsverkiezingen, de, sorry, de deelstaatsverkiezingen. Niet zo vreemd als je bedenkt dat burgers van Woepertaal... gebukt gaan onder een enorme schuldenlast... moeten overleven van een minimale uitkering of mini-jobs... van amper anderhalve euro per uur. Het is dinsdagochtend, Bettina. We lopen hier op het... Uh... Een beetje rond op het marktplein van Voepertaal. Uh, het is marktdag vandaag, maar zoveel mensen zijn er niet, hè? Er zijn uh, oude mensen. En niet zoveel uh, markt... Kraampjes. Kraampjes. ja. Uh. We hebben hier de lokale krant bij ons. De West-Duitse Zeitung. En de stad is in de ban van de bezuinigingen. De stad heeft zo'n 350.000 inwoners en ze hebben een schuld van 2,5 miljard. Dat is best veel. Ja, dat is uh, veel te veel, <laughs> wil ik zeggen. En nu uh, willen zij uh, dus bijvoorbeeld, ze willen nu in een uh, um, tax op de betten uh, liggen. Uh, als uh, iemand van uh, Holland of zo uh, komt hier. Uh, om in een hotel te slapen moet hij 5 euro meer betalen voor het bed. Alle commentaren verwijzen ook naar Griekenland. Want deze stad is eigenlijk ook failliet. En de Duitse overheid heeft hen nu ook een spaarplan opgelegd. En gisteren heeft de gemeenteraad spaarplan nummer 2 goedgekeurd. En in 2016 zijn ze nu verplicht om een begroting in evenwicht af te leveren. En daarna mogen ze geen nieuwe schulden meer maken. Ook gewerbe, gewerbesteuer, dat is de, de tax die man uh, beta moet betalen uh, als uh, man in winkel uh, heeft. Kijk, en het leuke is, is dat uh, de commentator hier ja. vandaag in de krant die schrijft betaal, braucht een wachstumspact. Ja. Een groeipact. Waar hebben we dat nog gehoord? Heel ja. Europa heeft het erover. Ja, ja, ja. Ja. En hier ook. Zegt men, maar, nou ja, al dat bezuinigen. Wat we nodig hebben, is een groeipact. Ja, ja we hebben toen lang op een grote voet geleefd. Dat is het probleem. Alles voorspreken, alles doen. En keiner wil meer schuld zijn, dat gaat niet. Tot zijn we Griekenland. We hebben op de grote voet geleefd, zei je ook. Ja. Ik vroeg hem: ja, hoe kom je aan 2,5 miljard schuld ja. in een stad van 350.000 inwoners? Hij zei: ja, iedereen heeft een beetje schuld aan. De sky was een beetje de limit voor iedereen. Ja, en nu komt de boemerang terug. Ja. Griekenland, hè, zei hij. Ja, als in Griekenland. We hebben hier in Boemertal alles abgerust wat schoon was: die bergbaan, het Thalia, het Odi-theater. Alles is weg. Nur schulden, die hebben ons niet Er blijven hier alleen schulden over. Ze ja. hebben alles kapot gemaakt. Zaken ja. weggemaakt. Ja, ja. ja, waar is de geld? Moeten wij de, de leider van de Finansresort vragen, misschien? Ja, mijn naam is Alfred Lobers. Ik ben leider der Kemmerei in de stad Wuppertal. Also, dejenige die voor het geld dieser stad zuständig is. Alfred Lobers is het hoofd van het departement Financiën van de stad Wuppertal. Natuurlijk zijn wir zu manchen Entscheidungen auch selber schuld gewesen, aber so viele gab's gar nicht. Natuurlijk hebben we zelf te veel geld uitgegeven, zegt hij. Im Wesentlichen, das sage ik sehr deutlich, im Wesentlichen is diese Verschuldung durch die Bundesrepublik, also den Gesamtstaat, en durch unser Land, unser Bundesland Nordrhein-Westfalen, entstanden. Voor meer dan 1 Milliard heeft de regering in Berlijn. En die van de deelstaat ons die schuld in de schoenen geschoven. We tragen lasten die we weinig, überhaupt niet beantragd hebben, of om um die we zomaar gebeten hebben. Nee. we zitten hier en moeten ertragen dat de bond Beschlüsse vast die we met betalen moeten. Berlijn heeft ons allerlei taken opgelegd waar we helemaal niet om gevraagd hebben. Verhoging van het kindergeld, een belastingvermindering voor de bedrijven. Een verlaging van de btw voor de hotels. We zitten hier en we moeten ondergaan dat elders beslissingen genomen worden die wij mee moeten betalen. Een andere wat ik te betalen heb. En dat kan niet richtig zijn. Duitsland weet als geen ander hoe je schulden creatief kunt beheren. Berlijn schuift lasten door naar de steden en de gemeenten. Die komen in de problemen. Maar dan komen de deelstaten op de proppen. Die lenen ook geld en schieten de gemeenten ter hulp. In Woepertaal is dat noord westfalen Deze deelstaat stopt Woepertaal zo'n 70 miljoen toe, in ruil voor een bezuinigingsplan. Het lijkt wel een schuldencarousel. Ik kan dat woord schuldencarousel natuurlijk verstehen. Voor den eerste blik is dat wel ook zo. Maar, als je er genau hinschaut, niet. Met deze hulp van het land werden de Kommunen in die lage gesetzt... Uh, Keine nieuwe schulden meer op te nemen. Op het eerste gezicht lijkt het inderdaad op een schuldencarousel. Maar dankzij het geld van de deelstaat kunnen we vanaf 2016 onze schulden afbouwen. In zoverre werden we minstens ab 2016 onze schulden afbouwen. De deelstaat heeft onze miserie begrepen, zegt Alfred Lobers van Stadsfinanciën. Dat land had die misère in de communen gezien. Ze geven ons geld, want anders draaien de banken de kraan dicht en gaan we failliet. En dat kan niet de bedoeling zijn. Want irgendwann werden vielleicht die Banken ihr Wort erheben en sagen: Es gibt keinen Kredit mehr. En wat machen wir dann im öffentlichen Dienst? We kunnen eine Stadt ja nicht in Insolvenz brengen. Uh, wer bezahlt denn die Sozialhilfe? Wer unterrichtet denn die Kinder? Dat muss ja alles sein. We befinden ons nu op een, uh, speelplaats, een Speeltuin in een wijk. In, uh, wie heet het wieder hier? Uh, Unterbarmen. Unterbarmen? Unterbarmen. Unterbarmen. Dus, uh, een wijk van Woepenthal. en net achter de spoorweg, daarboven. De mevrouw die hier werkt, zei... Wat hebben ze hier voor een beschäftiging? Ik ben heilpedagogin. Ze is pedagoge en werkt met uh, kinderen met problemen. En zij zei ook, hier in de buurt uh, wonen veel families met veel kinderen. Dus is hier ooit een speeltuin uh, neergezet, uh, achter de spoorweg. En ze zei, ja, het is maar een detail, maar daar staat zo'n constructie, zo'n houten constructie. En daar hingen touwen aan met... Die grote autobanden, daar konden de, de kinderen leuk in schommelen. Nou ja, die zijn kapot en die zijn nooit meer teruggekomen. Ze zegt, het is maar een detail, maar het is een beetje exemplarisch voor wat er uh, gebeurt. Maar dat kost natuurlijk niet veel geld. Die... Nee, dat is gerade zo so erstaunlijk. Dan denkt man zich, dat het misschien een paar honderd euro. Dat passiert aber eben op allen spielplätzen hier. Dat is jetzt niet zo so, dat dat hier de enige is waar dat gebeurt. Of de Tisch in dit Häuschen wordt niet meer aangebouwd. Oder die aan uh, deze ketten hier, daar hebben Eimer gehangen, damit man den Sand hochziehen kan. En die werden ook niet wieder dran gemacht. Zo'n so Eimer kostet vielleicht 48 Euro. Dat heißt, aan de kleinen Stellen, wo die Kinder dat dan wirklich selber spüren, da passiert das Sparen, ja, mit kleinen ja, het Sparen met kleine Summen. Het bezuinigen gebeurt is, uh, bij, met de kleine Dingen, zegt ze. He, het is hier in die Speeltuin, want ook daar, uh, da, daar de kinderen gewoon, de, de, de hangen nog ja, Kettingen. Maar de bakjes zijn verdwenen, want dan konden ze gewoon het uh, zand optillen. En het tafeltje daar is verdwenen in dat, uh, dat houten huisje waar de kinderen ook in uh, konden zitten. Ze zegt, ja, dat alles dat kost ja, een paar honderd euro, misschien vijftig euro. Maar ze doen dat in elke speeltuin. En ze zegt, ja, hier kunnen zelfs de kinderen hè, uh, ervaren dat er bezuinigd wordt. En dat gebeurt dan ja, ook met de kleine dingen in de eerste plaats. Und, das rar, ja. und dann gibt es jetzt ja eine Diskussion seit ein paar Tagen, dass Spielplätze und Grünflächen von Privatmenschen sozusagen gesponsert werden sollen. Also dass Leute privat die Patenschaft übernehmen sollen für einen Spielplatz oder auch für eine Grünfläche, die sie schön finden, die so ihnen die besonders Fassier am Herzen liegt. Ja, niet, also die is niet als eigentum privatiseerd, maar men zal ervoor zorgen dat het schoon is, bloemen pflanzen, of de spielplaats in ordnung halen, geld daarvoor Nou, Nu is er een idee gegroeid dat de inwoners zelf uh, ruimtes die de stad ter beschikking heeft, hè, open ruimtes, dat ze die zelf inrichten, bijvoorbeeld voor kinderen, en dat, dat laten sponsoren toch, hè, ja. door, door bijvoorbeeld firma's, bedrijven die daar belangstelling voor hebben. En dan ja, daar is er een gigantische discussie uh, ontstaan van, ja moeten de burgers alles overnemen in de stad, want de stad heeft toch geen geld meer. Of is dit een taak van de overheid? Dat dritte is dat ja seit Jahren viele Millionen Euro van hier naar Ostdeutschland gegangen is. En äh, ik vind, dat is überhaupt keine Neiddebatte, zu sagen, dat dat jetzt vorbei sein müsste, weil es sowohl im Osten. Als ook in Westen Städte gibt, denen het goed gaat. En andersom Städte, Kommunen gibt, denen het gar niet goed gaat. En man müsste daar einfach een nieuwe Art van Verteilung vinden. Weil het natuurlijk volkswirtschaftlich gezien... völliger Blödsinn is, dat wir hier Schulden maken... en dan später Zinsen zahlen, damit Geld darüber gaat. En dan heb je natuurlijk een heel, uh, nou ja. Een, een beetje controversiële discussie uh, nu hier. En het gaat natuurlijk over het geld, dat de gemeenten hier nog mee moeten bijdragen. Uh, via de deelstaten aan de nieuwe. Uh, Lender, de Nieuwe Deelstaten in Oost-Duitsland. En dat loopt, dat plan dat loopt tot 2019. Maar ze zegt ja, het is ook geen. Ze zegt, ik wil daar vrijuit over spreken. Het heeft ook niet, niks met afgunst of zo van doen. ...maar zij vindt dat nu de tijd gekomen is dat gemeenten die het nodig hebben dat geld moeten krijgen... ...of dat die gemeenten nu in het oosten of in het westen liggen, dat maakt niet uh, uh, zoveel uit. Ze zegt, per slot van rekening gaat het allemaal over schuld. En wie verdient er aan die schuld? Het zijn alleen maar de banken. Nee, de enige die aan deze ganzen zaken verdient, zijn de banken. Nee, die verdienen natuurlijk aan onze 2 miljard kredieten uh, ook zeer goed. Dit is een beetje een buitenwijk van Woepertaal. En we staan hier voor een gebouw dat er een beetje uitziet als op elkaar gestapelde containers. Woepertaaler Tafel, levensmiddel voor bedurftigen. Dat klopt. Dit is een soort voedselbank voor arme mensen. Goeden dag. We zijn te gast bij Wolfgang Nielsen van de Tafel, Een onafhankelijke hulporganisatie die in alle belangrijke steden van Duitsland actief is... en levensmiddelen inzamelt voor mensen die niet kunnen rondkomen. In Woppertaal huist de organisatie in een gigantische leegstaande drukkerij. Bijna alle levensmiddelen komen uit de niet verkochte overschotten van supermarkten... winkels, bakkerijen of zelfs benzinestations. De organisatie stelt ook goedkoop meubels, huisraad of zelfs boeken ter beschikking van de armen. En die zijn er in Duitsland steeds meer. Deutschland, een rijk land. Ja. Die hebben plötzlich festgesteld dat mensen met Sozialhilfe dames en heute Hartz IV niet meer klarkamen. En die mensen, egal aus welchen Gründen, komen met Hartz IV niet klaar. Duitsland is een rijk land. Maar sinds Hartz 4 is uh, ingevoerd, en dat, dat zijn die hervormingen, hè, die sociale hervormingen, ook uh, werkloosheid uh, en de sociale toelagen en uitkeringen, dat, hebben, dat systeem hebben ze helemaal veranderd. Uh, mensen moesten ook zelf meer verantwoordelijkheid opnemen, hè, de actieve welvaartsstaat uh, heet dat. Uh, maar sinds dat systeem is ingevoerd, zijn er veel armen in Duitsland? Uh, we hebben over 10% arbeidsloosheid uh, en deze... Het wordt geen partij schaffen man in Arbeit, in dat men weer arbeid, dat alle weer een arbeid bekomen. Er is ongeveer 10% werkloosheid die wordt betaald. En geen enkele politieke partij zal ervoor kunnen zorgen dat er nieuwe banen komen. Het is zo ja so, dat mensen so met zo'n minijob job ook eh, ergensend hulp beantragen moeten als ze niet meer klaarkomen. Hart's 4 is een soort toverwoord in Duitsland. Het is een ingewikkeld systeem dat bestaat uit een WW-uitkering en/of bijstand eventueel aangevuld met een zogenaamde minijob van anderhalve of tweeënhalve euro per uur. Ook de voedselbank heeft enkele van die mensen in dienst. Ik ben arbeidsloos geweest en ben dus arbeidsarts, vermiddeld vermedeld worden. dat zijn 368 euro en ik heb hier een job met 2,50 euro. Dat zijn ongeveer 400 euro, kom nog Dus hij heeft zo 368. Uitkering, 4. En dan verdient hij zo'n goede 400 euro per maand met een minijob. En dan krijgt hij 2,5 euro nu. In het begin was dat 1,5 euro per uur. En ja, wo, wo, wo, wollten Sie das am Anfang machen? Oder war dat meer äh, van äh, de Arbeitsagentur? Nee, dat is eigenlijk freiwillig. Also gezwungen wird man nicht dazu. Man kan het ook ablehnen, maar Die dat ablehnen krijgen dan Hartz IV gekürzt. Wa? Ja, Also, er macht ja. het freiwillig. Ik moet zeggen, er is gelernter kocht. En ja, dan werkt het systeem wel zo natuurlijk, dat ähm, die minijobs, die hoef je niet te doen. Äh, Daar word je niet toe verplicht. Maar als je het niet doet, äh, dan äh, word je gekort op je uitkering op die Hartz IV. Ja, en uiteindelijk heeft, nu, ja. heeft hij nu het geluk, omdat hij uh, heel een hele goede medewerker is... dat hij uh, wellicht nu door de organisatie in vaste dienst wordt aangenomen. Also, so sollte es ja eigentlich sein. Das ist ja die Idee hinter den Minijobs, ne? Ja. Das ist äh, die Idee, äh, achter den Minijobs, dass ihr einen Minijob habt äh, und danach in ein festes äh, ja. Werk kommt. Aber Sie sind zufrieden mit, mit diesem System? Absolut zufrieden damit, weil äh, sonst hätte ich zu Hause, also ich bin jetzt 57 und es ist auch nicht mehr ganz einfach einen, einen Job zu kriegen und deshalb bin ich auch dankbar jeder der Tafel, dass ich äh, dat ze het maken konden. Kijk, en hij is heel blij met dit systeem, want bij hem heeft het gewerkt. Hij zegt, ik ben 57. En anders had ik gewoon thuis gezeten met mijn uitkering. Dat Europa in Wie het helemaal niet begrepen heeft op hart IV en de lage lonenpolitiek in Duitsland is Oscar Lafontaine van Die Linken. Vandaag waren er verkiezingen in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen in Duitsland. En de afgelopen week stond La Fontaine op een plein in Woepertaal. Europa is er niet mee gediend dat Duitsland met loondumping zijn buurlanden kapot concurreert, zegt La Fontaine. Voor de eerste keer heeft ook de Duitse minister van Financiën Schäuble vorig weekend toegegeven dat de lonen in Duitsland misschien wel kunnen stijgen. De toehoorders van La Fontaine op het Pleintje Woepertaal steken hun sarcastische commentaren op het Duitse wonder niet onder stoelen of banken. Die waarheid is, dit is Hartz IV, dat zijn hier alles sociaalprogrammen. Die worden door 2 biljoen euro schulden financieerd, die hebben we. Hars IV, dat zijn toch allemaal sociale programma's? die door 2 triljoen schuld gefinancierd wordt. Niet alleen Griekenland, maar we hebben meer schulden dan Griekenland. Ik weet niet of ze Of denkt u dat alleen Griekenland een probleem heeft? Nee, de Bundesrepubliek, Duitsland, heeft 2 biljoen euro schulden. Duitsland kan zich dat veroorloven... omdat de mensen zoveel spaarcenten op de bank hebben staan. Daardoor geniet Duitsland het vertrouwen... en komt Duitsland gemakkelijk aan geld. En als ze dat doen, in Europa... Wie we dat in Deutschland machen, dan müssten zoveel Sparguthaben op holländischen, belgischen, französischen Konten liegen. En wenn ze zoveel Sparguthaben hebben, dan kunnen ze dat, wat dieser Staat kan. Der verteilt nämlich dat gesparte Geld der Bürger. Bovendien worden met die Hartz-IV-Bahnen de werkloosheidscijfers vervalst. De mensen verdwijnen gewoon uit de werkloosheidsstatistieken. Hier wordt künstlich arbeid geschaffen. Maar die komen uit de statistiek raus. Die zijn maar uit de statistiek. Hier worden met Hartz IV op kunstmatige manier banen gecreëerd. Deze mensen verdwijnen uit de statistieken. Alle leute over 56 die twee jaar arbeidsloos zijn... die komen ook uit de statistiek raus. Of die wat zoeken of niet. Het is egal. Mensen van boven de 56 die twee jaar geen werk hebben en zelfs op zoek zijn naar werk, verdwijnen ook uit de statistieken. Maar Als ik hier een hoop zand neerkiep en ik zeg tegen u... om hem naar links te scheppen, dan heeft iedereen werk. Morgen schiep je naar rechts, dan hebben die alle arbeid. Maar de staat geen Maar dat levert de staat niets op. En dat is geen volkspop. Want mensen met een minijob van 2,5 euro onder harts 4... betalen geen belastingen. En Daarom komt die schulden. Maar in Europa ziet dat goed uit. Ne? Hoe minder werk, hoe minder inkomsten voor de staat, hoe meer schuld. Het is niet alleen een volkswijsheid. Oscar Lafontaine, de wat tanende leider van Die Linke... zegt dat Hartz IV de lonen in Duitsland in een neerwaartse spiraal heeft gebracht. En daarom moet voor Die Linke Hartz IV... Schuld daran is Hartz IV. Schuld daran zijn die Parteien die das gemacht haben: CDU, SPD, FDP und Grüne. Wir, die Linke, sagen: Hartz IV muss weg. Deshalb muss die Linke sterker Bettina Riethe en Fred Strohans vanuit Woepertaal, in Duitsland. Berichten uit Blochistan. En deze keer berichten vanuit Rusland... waar Vladimir Poetin weer president is geworden. Hebben zijn tegenstanders het moederhoofd in de schoot gelegd? Zijn de protesten tegen de verlopen verkiezingen verstomd? Niets van dat al. Ook vandaag weer was er ludiek proces, protest... waar 10.000 mensen op afkwamen. Een ongekend aantal in Rusland. Aangeschoven is Maarten Douden van Troostwijk, historicus en Oost-Europa-deskundige. Jij hebt de blogs in Rusland sinds de inauguratie van Poetin bijgehouden. En dat was afgelopen week. Vertel, wat heb je gevonden? Ja, uh, op 6 mei werd er uh, natuurlijk al gedemonstreerd tegen de inauguratie van Poetin hè, voor zijn derde termijn. Daar werd nogal hardhandig tegen opgetreden. Bijvoorbeeld uh, de bekende blogger en activist van de oppositie Alexei Navalny werd gearresteerd en uh, later tot twee weken gevangenis veroordeeld. Het is lastig nog steeds om toestemming te krijgen om te demonstreren... en dus zie je dat mensen allerlei andere mogelijkheden zoeken... om toch te demonstreren. Dan zoeken ze dus een beetje de grenzen op. Uh, wat gaan ze doen? Ze gaan bijvoorbeeld in het wit lopen... of ergens met een groepje op straat gewoon stilstaan... of in een park op een yogamat... Uh, delen uit de grondwet, voorlezen, allemaal dat soort ludieke dingen. Ja, en vandaag was er ook weer een demonstratie, ja, aangekondigd via sociale media. Klopt, uh, door de schrijver Boris Akunin... die een, uh, vandaag een demonstratie uh, organiseerde... of een wandeltocht met een groep literaten... van de ene Alexander naar de andere... waarmee ze bedoelden van het monument voor uh, Alexander Pushkin... naar het moment voor Alexander Griboyedov... een andere 19e eeuwse schrijver uit Rusland. En dan gingen ze niet met vlaggen lopen of met banieren... of andere politieke uitingen... Maar zoveel mogelijk in het wit. Als een soort van zomerse flaneertocht op de zondagmiddag. En tijdens die tocht vandaag eh, bespraken ze dan de literatuur. en kregen daarmee 10.000 mensen op de been. En dat is dus wel heel erg veel. Eh, laten we maar even luisteren naar het commentaar vooraf van de organisator. Het doel van het experiment is te weten te komen. of Moskovieten nog steeds vrij door hun eigen stad rond kunnen wandelen. of dat ze daar nu ook speciale toestemming voor nodig hebben. Heb je nog meer voorbeelden van recente protestacties? Uh, op zijn blog roept de linkse politicus Ilya Ponomaryov uh, op... tot een andere reactie op het politiegeweld. Deze Ponomaryov is lid van de Duma, het Russische parlement... voor de Sociaal-Democratische Partij uh, Eerlijk Rusland heet die partij. En hij is medeoprichter van het radicale linkse front. Maar hij is ook bekend als een IT-entrepreneur... die ooit voor dat grote oliebedrijf Yukos werkte. Op dit moment probeert hij uh, voor zich verzoenend uh, op te stellen. Laten we op ziekenbezoek gaan bij de gewonde politieagenten. Ik ga er vandaag nog naartoe, koop wat fruit... en praat met hem van mens tot mens. Uiteindelijk wil niemand geweld. Misschien dat ze de volgende keer weigeren misdadige bevelen op te volgen. Deze Rof lijkt hier een beetje de verpersoonlijking te zijn... van het feit dat die protesten toch nog steeds geen duidelijk doel lijken te hebben. Tja, is er in die sociale media iets te merken uh, van die onduidelijkheid, van die ongerichtheid? Ja, zeker. Uh, op Facebook bijvoorbeeld vond ik uh, een soort hartenkreet... van ene Aljona Vladimirskaya. Ik wil een vraag stellen. Ik schaam me ervoor, maar ik weet eerlijk niet wat er in mijn land en in mijn stad gaande is... Deze Aljona is een eigenaresse van een soort uitzendbureau. is het soort van hoogopgeleide vrouw dat zich toch aangetrokken zou kunnen voelen tot deze protesten. Ze zegt ook dat ze geen sympathie heeft voor de regering... en geen sympathie voor de president. Uh, ze zegt dat ze zich als Jodin, niet wil, hè, dat ze als Jodin niet wil kiezen voor het minste van twee kwaden. En dat ze zich niet wil verschuilen, een beetje lafjes achter uh, niks doen. In de jaren negentig kwam ze zelfs in actie... tijdens het beleg van het Witte Huis... toen de prille Russische democratie gevaar liep. Maar wat de demonstranten van nu willen... is blijkbaar zozeer een raadsel voor haar... dat ze zegt er ziek van te zijn. En mensen smeekt het haar uit te leggen. Dus in dat Facebook eh, schrijft ze in grote hoofdletters... wat willen jullie nou? En ze, ze roept uit, ik begrijp het niet. Tja, je wordt er niet echt vrolijk van. Uh, dankjewel. Uh, we gaan... Afsluiten deze blog is dan uh, Maarten Douden van Troostwijk, historicus en Oost-Europa Komende tijd zullen we zien of de demonstranten toch nog succes gaan hebben. Dit was ook het Bureau Buitenland voor deze week. Volgende week veel aandacht voor de Egyptische verkiezingen. En zo meteen labirint met aandacht voor het grote vergeten. Vergeten wetenschappers, vergeten talen. En dat zometeen naar achter. Goedenavond. Bureau Buitenland. De wereld. Van alle kanten. Geniaal en chaotisch. Het is leuk als iedereen gelijk gaat spelen. Orkestleider, arrangeur en componist. Ik hou nou op met dat kreng. Luister zometeen naar de documentaire De Geniale Chaos van Boy Edgar. Ga er maar bij staan. Het is een prachtige show. Met uniek jazzmateriaal uit vervlogen tijden. Zometeen, 9 uur. Boy Edgar in Holland Doc Radio. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Sleehakken, beachcruisers, zonnebrillen, strandtassen, tablets en scooters. Deze week bij weekend.nl, honderden must-have's die je niet mag missen. Kom ze nu ontdekken, want op is op voor de must-have's.